God is sterk. Dat vond ik mooi, wel vanmorgen dat kwam in de liederen wel naar voren. God is sterk. God is sterker dan ons. God staat boven ons. Hij is machtiger. Groter, sterker. En daar kan je dan drie dingen mee doen. Je kan er bang voor worden. Kan je erdoor gekwetst voelen. Kan het nou iemand die sterker is als ik? En dan kun je proberen te bestrijden. Dat is een houding die we heel veel zien natuurlijk. En je kan je slaafs onderwerpen. Je kan zeggen, ja, hij is sterker dan ik dus. Ja, nee, zo hoort het, ja, nee. Hij is toch sterker dan ik dus, nee. De onderwerping, dat kan ook. Maar nu is er nog een derde houding. Een derde manier van hoe je ermee kan omgaan. Weet je dat een kind het helemaal niet erg vindt dat zijn papa en mama sterker zijn? Weet je wat hij dan doet? Hij gaat vechten. En dat is wat God wil zien. Hij wil strijders zien. Die tegen hem vechten. Groot willen worden met hem. Hij is sterker en dat is zo mooi. Daar kunnen we ook sterk van worden. En zo'n strijder, dan wil ik vanmorgen bij jullie bij stilstaan. Jacob, dat was zo'n strijder. Maar eerst wil ik met jullie even kijken naar deze steenhoop. Want dat is het eigenlijk. Het belangrijkste symbool eigenlijk van uh, Israël. Dat doet denken aan die val van de tempel. Ten negende af, twee, tot twee maal toe. En een steenhoop die daaraan herinnert. Dat is heel bijbels. Er zijn heel wat steenhopen in de Bijbel. In Jozua, waar we deze week ook had lezen. Er staan zeven steenhopen. Moeten we maar eens opzoeken, al die zeven steenhopen in Jozua. Eentje bij de Jordaan, eentje bij de Amoritische koningen, daar lezen we deze week over. En, uh, en zo zijn er nog vijf. Ik heb ze niet allemaal, maar u moet ze opzoeken. Maar de eerste die een steenhoop opricht, is Jacob. En dat doet hij op de plaats waar later de tempel gestaan heeft en waar die tempel ook weer afgebroken wordt. In Genesis 28. Daar wil ik met jullie naartoe. Negende avond. We hebben net gezien dat dat... drie weken zijn... van 17 tamus tot... 9 af, Waarin de muren van Jeruzalem doorbroken werden. En de strijd in de stad nog voortduurde. Drie weken lang. Strijders. Strijden. En dan de val van Jeruzalem. Dat betekent dat Israël in ballingschap moet. Dat het volk um, ja, niet meer in het beloofde land kan zijn, niet meer bij God kan leven in harmonie, samen, in eenheid met Hem. Kan niet meer. Ze moeten in ballingschap overgeleverd aan de Heidenen, Heidense motieven, normen. Dat is niet leuk. Jacob heeft ook zo'n moment in Genesis 28. Dan heeft hij ook drie weken van strijd gehad om de eerst geboorte zegen. Dan wordt hij op een gegeven moment door zijn vader geroepen en die geeft hem een missie. Ga naar Padan Aram, naar de stad waar Abraham ooit vandaan kwam. En ga daar maar een nichtje uitzoeken om mee te trouwen. En Jacob gaat. En op dat moment gaat het licht op bij Ezou. Ezou die begrijpt het ineens. Die denkt ineens, oh maar dat is het probleem. En wat is het probleem dan? Nou, hij had twee Kanaanitische vrouwen getrouwd. En nu snapt hij pas dat dat niet kon. Die vermenging met die heidische uh, Gewoonte en en en en. Nu snapte hij pas toen Jacob uit aan Aram gezonden werd. Van oh dat is het probleem. Nou dan heeft ook Wat een onderscheidingsvermogen heeft die vent ook. Ja? Had hij dat dan over nodig? Ongeloof. Ah maar hij heeft een oplossing. Oh om de hoek woont Ismaël. Dan halen we daar toch een vrouw vandaan. Nou, ja die was ook verwant aan Abraham. Dat klopt. Maar er was wel een bepaald probleem met het vlees, begrijp ik, uit uh, Genesis 16. Dat Abraham, ja, in het vlees hè, Ismaël verworven heeft. Maar Jacob die gaat de strijd aan, die gaat helemaal de ballingschap in, hij laat zijn familie achter zich. En dat staat er vier keer, dat hij weggaat. En dat is wel bijzonder. Even kijken hoor. In 27 vers 43. Nu dan mijn zoon, luister naar mijn stem, zegt Rebecca tegen Jacob. Sta op, Vlucht naar Haran, naar mijn broer Laban. En dan in 28 vers 2. Sta op, zegt Isaac tegen Jacob. Ga naar Paddan Aram, naar het huis van Betuel. En dan in vers 5. Zo stuurde Isaac Jacob weg. En die ging naar Paddan Aram. Dat is de derde keer. Naar Laban, de zoon van Bethel, de Syriër. En dan de vierde keer in vers 10. Jacob nu vertrok uit Beersheba en ging naar Haram. Waarom staat dat er vier keer? Nou, in het Hebreeuws heeft de vierde letter, de Dalet, natuurlijk een belangrijke betekenis. De Dalet is de letter van de poort. De deur. Nou, en Jacob gaat hier de deur uit, als het ware. De deur uit. Net als later Israël, als de tempel gevallen is, worden ze de deur uitgestuurd. Maar aan die andere kant van de deur is het nooit het einde. Dat geldt voor Israël, maar dat geldt ook voor Jacob hier. Als Jacob vertrokken is uit Beesheba, dan overvalt hem de leegte. Daar is hij dan, met zijn stokkie zijn rugzakje. En dan moet hij dat hele eind terug naar Haran, naar zijn wortels. Waar zijn familie ooit vandaan kwam. En dan bereikt hij, dat staat in vers 11, hij bereikte de plaats waar hij overnachtte. Nou, in de vertaling wordt er een beetje ja, overheen gegaan, maar wat hier in feite staat, is dat Jacob de plaats bereikte. En dat hij daar overnachtte. Welke plaats? Hamakom in het Hebreeuws, De plaats. Dat is een plaats die op dat moment nog onherbergzaam is. Op een berg. De berg Moria. Dat was eerder ook wat gebeurd daar was Abraham heen gegaan met Isaac en hij had hem daar gebonden het is de plaats die later waar later Jebus gebouwd wordt die David later zal overwinnen waar Jeruzalem gebouwd wordt waar de tempel gebouwd wordt het is de plaats de plaats waar God bij de mens woonde maar nu nog onherbergzaam is en dan gaat de zon onder. Nou, je ziet hem daar gaan. En Jacob nam een van de stenen van die plaats en hij maakte daar zijn hoofdkussen van. En hij legde zich op die plaats om te slapen. Nou, ik weet niet of je dat wel eens geprobeerd hebt. Een steen om te slapen. Ja, ik zie daar toch iets in van de strijd die hij gehad heeft... De, de, de moeite die het hem gekost heeft. En uiteindelijk krijgt hij dan de zegen van Isaac. Maar waar is het allemaal goed voor geweest? Esau die haat hem. Hij is onderweg om voorgoed te verdwijnen. De duisternis overvalt hem. Maar de hem. de stenen zijn nog goed voor me. De stenen zijn nog goed voor me. De stenenhoop. Steenhopen. Israël die heeft wat met stenen. Maar dan vindt hij rust. Want hij slaapt wel. Net als Petrus tussen de soldaten in de gevangenis. Als, uh, als hij gevangenis genomen omdat hij het evangelie predikte. Hij sliep. Hoe onherbergzaam het ook mogen wezen. En hoe de toekomst ook mogen wezen. Kunnen wij, kunnen wij het aanvaarden dat God sterker is? God is sterker. Dat geeft rust. Kunnen we ook in zijn hand rusten? Ook al gaan we naar orde waar we nooit hadden gedacht dat we zouden komen. Worden we door vijanden omgeven? Liggen familieruzies achter ons? Hebben we de grootste probleem op ons hals gehaald? Daar ligt Jacob te rusten. En toen droomde hij. Nou, dat is zo'n moment dat je denkt, wauw. We hebben de vierde melding gehad van zijn vertrek. En dan komt hij aan op de plaats. De zon is ondergegaan. En hij pakt een steen om te slapen. Een steen heeft ook iets van sterkte. Fundament. God is mijn fundament. In God kan ik rusten. En dan ziet hij zoiets. Dat is zijn visioen. En er komen dan engelen op. Die komen naar beneden. En die gaan weer omhoog. Op de aarde stond een ladder. Het, uh, het woord waar dit van afgeleid is een, een, een opgaande weg. De wortel van dit woord wat hier staat is een opgaande weg. Waarvan de top de hemel raakte. Een opgaande weg... Dat was juist een neergaande weg. waar we mee bezig waren. Jacob was behoorlijk in ballingschap aan het gaan. En dan ziet hij een opgaande weg. Het, het gebeurt zo vaak dat Israël in ballingschap gaat in de Bijbel. Hebben ze daar wel eens bij stilgestaan? Heel veel hebben ze niet thuis hun eigen land gewoond. in de geschiedenis. En dan krijgt hij een opgaande weg te zien. En zie, de engelen van God klommen daar langs omhoog en omlaag. En zie, Yahweh stond boven aan die ladder en zei, ik ben Yahweh, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Typisch dat daar geen vader staat. Hè? De God van uw vader Abraham en de God van Isaac. <laughs> Wat daar nou achter zit, dat weet ik nog niet. Dit land waarop u ligt te slapen, zal ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde. En u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie, ik ben met u. Ik zal u beschermen. Overal waar u heen zult gaan in ballingschap. En ik zal u terugbrengen. In dit land. Want ik zal u niet verlaten. Totdat ik gedaan heb. wat ik tot u gesproken heb. En boven aan de top van die ladder. staat Jawe, de God van vader Abraham en Isaac. En die engelen die komen neer. Die komen hem de boodschap overbrengen. En dan laat God eigenlijk vijf treden zien. in zijn boodschap, in zijn woorden: vijf treden van de opgaande weg. Ballingschap is een neergaande weg maar God zegt nee het is een opgaande weg als je met mij optrekt in ballingschap ga je met mij naar de toekomst je bent nu in dit land maar je moet talrijk worden Abraham had er maar twee gekregen in dit land Isaac ook had er ook maar twee gekregen ja Abraham later nog meer trouwens maar Jacob die zou er twaalf krijgen. Twaalf zonen. dat gebeurde in ballingschap. Dus de tweede trede is het talrijk worden, groot worden. Maar dan de derde trede, uitbreiding. Opnieuw in ballingschap, want de twaalf zonen aan het eind van Genesis trekken naar Egypte en daar worden ze groot. Een derde trede, uitbreiding. Maar als het volk Israël dan opgetrokken is, de twaalf stammen en in het beloofde land zijn, dan komt daar die dag, de negende af, en trekken ze opnieuw de ballingschap in. De uitbreiding wordt dan zo sterk dat ze naar west, oost, noord en zuid, heel de wereld bereiken. Want God heeft een woord voor heel de wereld. Dat is toch onvoorstelbaar? Als je, dat, als, je, als je eens nadenkt, in de tijd van Jacob, dat zit hij dan in zijn eentje, op die onherbergzame plaats, met een familieruzie. Zijn vader was de beloofde zoon van Abraham, ja dat, dat kan wel wezen, maar nu, dit leek helemaal nergens na. daar zat hij dan in zijn eentje. En er moet dan heel de wereld mee bereikt worden, van oost naar west, naar noord, naar zuid, dat is toch ongelooflijk als je erbij stilstaat. God wilde dat Jacob een zegen werd voor heel de aarde. Dus zo zien we in de woorden die God meegeeft aan Jacob op dit punt, als hij in ballingschap gaat, kom mee en laat je meevoeren op deze opgaande weg. Deze treden. Want aan het einde, daar ben ik. En ik ben sterker dan jij. Nou, en dan staat Jacob op en hij... Zet daar die steen overeind waar hij op geslapen heeft. Hij heeft een fundament gevonden. En daar wil hij aan herinnerd worden. Een fundament. Een kracht. Die kracht is zijn God. Je kan hem dan wel niet zien, maar zijn kracht is duidelijk. En zijn fundament zal in mijn leven gevestigd worden. Want ik ga met hem op die opgaande weg. Al ben ik alleen, ik zet mijn staf en ik ga naar het einde van de wereld. Maar de engelen, die kwamen niet één keer naar beneden. Ze gingen weer omhoog. Ze kwamen nog een keer naar beneden. En zoals u weet ben ik al, misschien weet of misschien niet, ben ik al een tijdje bezig met wat dingen in het Messiaans licht te stellen. Dat, we hebben het gehad over het Messiaanse geloof, de Messiaanse Bijbel, Messiaans... Ja, dus dus de, de, de, de, het begrippen uit de uit het christendom of die we hebben meegekregen in een messiaans licht gezien en we waren bezig met de messiaanse bijbel, we hebben nagedacht over tekstkritiek, we hebben nagedacht over het feit dat je de bijbel uh, ja, stil kunt lezen voor jezelf of dat je erover in discussie gaat, dat je hem gaat oplezen, dat je er dus ja, de, de, de, de ruimte mee vult met de woorden die God ons gegeven heeft door er luid op te spreken en uh, nu zijn er eigenlijk nog twee dingen die ik daarover wilde zeggen. En dat is één, uh, interpretatie. Hoe interpreteren we de Bijbel nou? En, en tenslotte, wat doen we ermee? De toepassing. Daar komen we de volgende keer. Maar deze keer wil ik met jullie nadenken over die interpretatie. Dus hoe interpreteren we nu de Bijbel als Messiaanse gelovigen? Daar vind ik dit een mooi beeld van. Die ladder. Als er verhalen staan in de Bijbel dan zijn die vaak verbonden, thematisch. Het is niet zo dat het een losstaande geschiedenis is, waarbij je eerst de schepping hebt, en dan de zondeval, en bla bla bla bla. Zo hebben wij die kopjes er allemaal boven gezet, en daardoor worden we eigenlijk op een, uh, op een dwaalspoor gezet, van zo moet je de Bijbel lezen. Maar zo is het niet. De Bijbel heeft een heel andere indeling, die volgen we de driejaarlijkse cyclus. Die staat in, als je de... Uh, masoretische tekst hebt, de oudste en de beste overlevering van de Tanach, het Oude Testament er staat in de kantlijn, er staat een samech steeds waar er een nieuw stuk van de driejaarlijkse cyclus begint er staat gewoon een samech hier begint het volgende hoofdstuk wat we lezen volgende week Shabbat maar nu zie je er niks meer van, want het gaat vaak dwars door onze hoofdstukken heen maar er is vaak wel een bijzonder thema dat centraal staat in zo'n oorspronkelijk hoofdstuk ...in de Torah. En dat thema... ...dat kun je verder linken. Naar een volgend hoofdstuk uit de profeten... ...of uit de geschriften... ...of uit de apostolische geschriften... ...uit de psalmen. En de linken, als je dat een beetje volgt... ...in de parasha... ...en dat goed leest... ...dan zijn die er steeds weer. En die kun je steeds van de Torah... ...naar de profeten, naar de psalmen... ...naar andere passages... ...en dan is er eigenlijk... ...hier staat hier nog maar één voorbeeld... Deze week lezen we dan nummer 31 en Jozua 10. Dan wordt dus in nummer 31 worden vijf koningen verslagen. Nou, in Jozua 10 ook. En in Psalm 119, daar wordt bijvoorbeeld gezongen dat er ruim baan is voor hen die met Jabe strijden. In vers 44 en 45. Nu moet het maar eens lezen, ik zet ze er altijd bij. Die verbindingen in de verdieping. En daar kunt u gewoon de verbinding zien tussen de ene passage en de andere. En zo is dat thema vaak gekoppeld aan passages. Maar dit is dan één voorbeeld. Je kunt ook nog meer naar andere passages gaan. En zo kun je steeds eigenlijk van de ene passage naar de andere. Naar de volgende. En als je dat doet, dan wordt de rijkdom zoveel groter. Wordt het zoveel dieper. En dan komen we dichter bij God. Dit is zijn openbaring, dit is zijn woord dat hij ons gegeven heeft. Maar daar houdt het niet mee op. Als we het lezen, als we erover discussiëren, en als we de dingen verbinden en er samen in duiken, dan is er opnieuw openbaring. Dan denken we er samen over na. En dan denken we na over wat we mee hebben gemaakt in ons leven. En dan zien we weer een verbinding. Want Jacob, die hier ligt te slapen op deze eenzame plaats, nou, ik heb ook wel eens eenzaam gevoeld. Er zijn ook weer verbindingen. Ik heb ook wel zo'n zonsondergang in mijn leven meegemaakt. Dat ik er helemaal niet meer zag zitten en dat ik heel de wereld, heel de last op mijn schouders droeg. En dan komt het heel dichtbij. Dan is het niet zomaar een beetje geschiedenis. Maar dan leren we er iets over. En dan kan God iets openbaren aan ons. Doordat we zijn woord lezen en dat we het vergelijken met andere verhalen. En met ons eigen leven. Zo gaan we om met de Bijbel. Als het kostbare boek dat ons dichter naar God brengt, over de verheven weg. En telkens wanneer we dat doen, als we samen zijn en de Bijbel lezen, in gemeenschap, hardop lezen, discussiëren erover. En iets nieuws horen wat een broeder of een zuster tegen ons zegt, wat we nog niet gezien hadden. Dan is dat weer de openbaring. Kan dat er weer zijn? En ik wil met jullie vanuit dit verhaal nog twee keer die trap oplopen. We hebben nu zeg maar de letterlijke tekst gevolgd, die in Genesis 28 te vinden is. De boodschap die God aan Jacob geeft. Maar we gaan hem nog twee keer bewandelen. Want we hebben al gezien dat deze plaats niet zomaar een plaats is. De plaats. Als we dat uitgangspunt nou eens nemen en gaan kijken in de Bijbel waar die plaats allemaal voorkomt. En dat als treden gebruiken om iets te leren. Nou, dan is trede 1, die hebben we al genoemd, Moria. De binding van Isaac. Die op deze plaats gebeurt. Als Abraham drie dag reizen op reis is, komt hij aan op de plaats. Hamakom, staat daar ook weer. Genesis 22. Dan ziet hij die plaats, staat er letterlijk. Dan ziet hij die plaats. En daar heeft hij Isaac gebonden. En werd, hij, werd zijn plaats werd vervangen door een ram. Deze tweede trede. Nu is Jacob op die plaats aangekomen. Een nieuwe stap op dezezelfde plaats. Waar hij de Jacobsladder krijgt te zien. Nu de plaats nog onherbergzaam is, heet het Loes. En er is wel een dorpje in de buurt dat die naam ook draagt. Dat wordt later... In de tijd van uh, Jozua verwoest. En uh, een van de mannen die wordt daar uh, behouden. Uit de stad Loes, want hij had, was Israël ten dienste geweest. En die vertrekt en die gaat ergens anders een dorp bouwen. En dat noemt hij opnieuw Loes. De derde treden, Bethel. Genesis 35. Als Jacob terugkomt, dan krijgt hij daar de naam Israël. En u weet wat Israël betekent? strijder met God. En overwinnen. en overwinnen. Jebus, dat betekent Dorsvloer, als David de stad ingenomen heeft. Jeruzalem, Jeru, dat is van uh, Ir, hè? Ir is stad in het Hebreeuws. En de uh, oe, dat maakt het uh, onze stad, net als in Elohenu, onze God. Jeru, Shalem. ...onze stad van vrede. Trede 6. Als de tempel valt... dan krijgt deze berg de plaats de naam Sion. En weet u wat Sion betekent? Een ingewikkelde vraag. Tenminste toen ik er ging, ging nazoeken... ...dan krijg je aan elk woordenboek bijna een andere taling. Het valt niet mee om, om, om zeg maar door te dringen tot de wortel van wat Sion betekent. De een zegt zonneplaats. Een ander zegt uh, een doorgestoken plaats. Maar als je, als je gaat kijken in de Bijbel en het woord gaat opzoeken, waar zeg maar dezelfde letters gebruikt worden, dan is er nog een ander woord. Waarbij het stipje eigenlijk van de waf verplaatst wordt. Dan is het niet Sion, niet maar Sion. Er wordt alleen het stipje eigenlijk van boven de waf naar het midden verplaatst. Dat is gewoon hetzelfde woord dus. Want die puntjes, dat is allemaal later, zeg maar, toegelegd, om, dus voor de interpretatie. Maar als je het, de wortel opzoekt van tzion, dan kom je eruit. Dan blijkt tzion, blijkt monument te betekenen. Monument. Van de, van de wortel Sava. En tsava dat is een heel belangrijk woord in de Torah. Daar komt ook het woord mitzvah. Vandaan. Gebieden, gebod. Deze plaats is een plaats van een monument, een plaats van een steenhoop. De ene steenhoop wordt Isaac opgebonden. De andere steen, daar ligt Jacob op te slapen. Andere stenen worden opgedorst. Andere stenen die zijn zo sterk dat ze denken ja dat is niet in te nemen. En weer andere stenen, waar geen mes op is geweest, waar geen ijzer op is geweest, daar wordt de tempel van gebouwd. En als de tempel valt en Jeruzalem is overwonnen, dan wordt het een, een verheven plaats. Een plaats met een steenhoop. Nou. U kunt het eerste plaatje wel weer voor de geest halen. Van de klaagmuur, van de westelijke muur. Steenhoop. Deze plaats is een centrale plaats in Gods plan. In zijn helsplan met de wereld. En als je al die dingen aan elkaar verbindt, en daar kunnen we eigenlijk een week over doen hoor. Zes dagen. Want zie je, dat is elke, elk verhaal heeft weer zijn eigen impact en zijn eigen ja, boodschap aan ons. En daar kunnen we nu niet even snel langs heen gaan, omdat... Even uh, allemaal te consumeren... want zo werkt het niet. Dan moeten, we over gaan, dan moeten we gaan zitten. En gaan we samen nadenken. Verhaal voor verhaal gaan we langs. Ja, dan... begeven we ons op die ladder. En kan de openbaring tot ons komen. Trede 7. Dat is misschien mooi om er nog even bij te lezen. Jezaja 2. Daar komt het allemaal ook weer in terug. Het zal in het laatste dagen geschieden... Jezaja 2, vers 2... Dat de berg van het huis van Yahweh vast zal staan. Als de hoogste van de bergen. Dat hij verheven zal worden boven de heuvels. Dan hebben we de verheven weg. En dat de heidevolkeren er naartoe zullen stromen. Dat is de zegen voor alle volkeren. Van oost naar west, naar noord, naar zuid. Vele volkeren zullen gaan en zeggen, kom laten we opgaan naar deze berg van Yahweh. Naar het huis van van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen. Dan heb je het woord weer. voor, voor Torah. Voor, en ook voor Yatsava. Um, ja, Want als Yeshua terugkomt als messias. dan zal hij regeren. En dan zal, zal zijn woord. over de aarde gaan. Dan zal hij gebieden. en het zal gebeuren. Onderwijzen over de wegen. Hij zal ons onderwijzen. aangaande zijn wegen.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 Huis van strijders. Kom, laten we wandelen in het licht van Yahweh. Ook al gaat het door ballingschap. Ook al gaat het door tijden van verlatenheid. Dan hebben we heel de wereld aan problemen op onze hals gehaald. Nou, die kunnen we nog een keer wandelen als we willen. Ik, doe, ik stip hem maar even aan hoor. Want als we de, deze geschiedenis nu weer in profetisch licht gaan plaatsen. Wat krijgen we dan? Dan kunnen we opnieuw de, de ladder gaan bewandelen. Jacob en Esau, waar staan die voor? Joden en christenen. Twee broers uit dezelfde familie, min of meer. Ja, eigenlijk wel. Ook al willen we het niet weten. Maar dat is precies die spanning tussen Jacob en Esau. Voelt u? Hem? Verachting krijgt er ineens een heel ander licht. Verachting. Nou, dat hebben ze wel naar elkaar toe uh, gedaan, de joden en de christenen. Haat. En neid. Moord. Maar ook een beslissend moment. En dat beslissende moment is 1948 geweest. toen heel de wereld, al de volken aan Israël een thuisland heeft gegeven. Een beslissend moment. En dat doet ineens de situatie leven. Van hoe is die verhouding dan eigenlijk? Nou, het blijkt dat we broers zijn. Jacob en Ezo. En wie gaat er met zegen heen? Israël. En de kerk? Het christendom dan? Ja. Nou, die, die, die, die zit ergens in de verlatenheid In de bergen van Edom. Er is weinig zegen voor de kerk. Moment. Het loopt steeds leger. Het gaat helemaal de verkeerde kant op. Gespannen verhouding. Moet je eens over de joden gaan praten in de kerk. Jacob krijgt de zegen. Maar Jacob deelt de zegen. In Genesis 31 heeft Jacob de roep gekregen, als zijn pad en adem is, om terug te gaan. En zich te verzoenen met zijn familie. Moet je maar eens opzoeken. Genesis 31, ga terug. En verzoen je met je familie. Daar hoort Ezo bij. Ja, dan moet Jacob Ezo onder ogen komen. Oei. Maar Jacob, die zendt een zegen, want hij is rijk geworden. En hij laat Ezo delen in de zegen. En Ezo zegt, nou joh, hou die boel zelf joh, dat heb ik allemaal niet nodig. Maar dan zegt Jacob, oh, dan had hij kunnen zeggen, oh ja is goed, nou dan hou ik het. Je bent ook Ezo maar. Maar nee, hij zegt dan letterlijk, ontvang mijn braga." Ontvang mijn zegen. Ik kan er wel de eerstgeboorte zegen hebben, maar die is niet alleen voor mij bedoeld. Die is voor heel de wereld bedoeld. En zo deelt Jacob de zegen. En zo kunnen joden en Christen uiteindelijk ook delen in de zegen. Als we ons laten verzoenen met elkaar. Als we samen die Bijbel gaan lezen en ontvangen. Als we samen gaan leren. Samen die passages naar voren laten komen en gaan verbinden met elkaar als een ladder. En dan zegt een jood wat en dan denk je, oh dat had ik nog nooit gehoord. En dan is daar openbaring. Echt waar, we moeten elkaar meer ontmoeten, we moeten meer met die joden optrekken. Want we moeten ook waakzaam zijn natuurlijk. Niet alles wat gezegd wordt is uit God. Maar er is een toekomst geloof ik. Waarin we samen kunnen delen in de zegen. Door Yeshua. Als hij geopenbaard wordt. Jezus Christus, de Messias. Als hij zal regeren vanaf de berg Sion, En daar staat die, die steen op. Die daaraan herinnert. Weet je wat ik nou zo mooi vind? Is dat het gewoon van die keiharde, stugge stenen zijn. Waar je over overstruikelt, waar je je aan verwondt. Als je je niet oppast. Gisteren was ik met mijn dochter uit en uh, zijn we naar Nieuwpoort geweest. een Nieuwpoort wezen wandelen. Heel leuk uh, vestingstadje. En uh, eindelijk mocht ze uit de wagen. Dan waren we in de haven gekomen en dan heb je een mooi grasveld. En ja, ze ging rennen over het gras. En het eerste steentje dat ze tegenkwam, daar viel ze op met de knie. Bloed, pijn. Die stenen toch. Maar toen kwamen er een, twee vrouwen en hun mannen, die kwamen er aangewandeld. En die hadden het zien gebeuren en die ontfermden zich over haar. En ze kregen een doosje rozijntjes en ze kregen een doekje. En ze werd helemaal verzorgd, ze had alle aandacht. Nou, de traantjes die smolten weg. En we hadden een hartstikke leuk gesprek even samen. Nou, als dat steentje er niet was geweest, waren we elkaar straal langs voorbij gelopen. Stenen zijn om ons te irriteren soms, maar ze kunnen ons wel verder helpen. En het zijn broers. Hè? Je, je, je, we zijn um, Jodendom en christendom zijn allebei in ballingschap ontstaan. Dan heb ik het over jodendom en christendom. We zijn allebei zonen van dezelfde moeder. Hoe je het ook wendt of keert. En dan bedoel ik daar geen vervangingsleer mee. Dat we, dat, we, dat we Israël zijn in plaats van. Maar we zijn wel Israël. We zijn wel ingeënt in die Elo-lijf. Hoe we het ook wenden of keren. We kunnen ons er tegen afkeren en ons er tegen verzetten. Maar we zijn er deel van. Dus we zijn twee broers uit diezelfde moeder Israël. En Jacob en Esau zijn ook weer heel sterk verbonden aan Kaïn en Abel. Als je Genesis 4 leest, en je komt dan in eigenlijk het probleem uit van Genesis 4, van Kaïn en Abel. In uh, Genesis 3, waar dus het, zon, het kopje zondeval boven staat, daar, daar vindt een misleiding plaats, maar het woordje zonde staat er niet. In Genesis 4 wordt voor het eerst in de Torah over zonde gesproken. Als het over broedraad gaat. En dan zegt K in die legendarische woorden. Ben ik mijn broeder zoeder. En God zegt, ik hou mijn mond. En in die strijd, in die wrijving, komt de rest van de Torah. En in feite heeft, heeft het christendom zichzelf in de gehate positie gezet. Door gewoon... Uh, de Bijbel, zeg maar, aan de kant te schoppen. Door de, de, de te nacht te verwaarlozen. Te zeggen: van daar gaat het niet om. En uh, dat moeten we vooral niet gaan doen. En, uh, want het doet ons te veel aan de Joden denken. Dan zit je precies in die broederstrijd. In die broederhaat. En neid. Als wij iets gaan doen wat de Joden ook doen. Ja, dan, oh, dan, dan is het gelijk. Dan zit de spanning in de lucht. Heel de geschiedenis, heel de mensheid. Heel de aarde hangt in die spanning zo ongeveer. Maar dat hebben we zelf gedaan. Uh, in 325 met uh, Constantijn. En...